Blues van Rob Hoeken. En daarvoor hoor je nog Chad Baker met Summertime. Maar ook dat Summertime niet geholpen begon te tegen pijpenstelen op dit moment. En we zitten alweer aan het einde van Jazz yes op Zondag. Met David Habig en Fred Kroonsberg. En als we nog tijd hebben luisteraars, dan besluiten we deze uitzending met Capmo. Met Don't Try to Explain. Nog een hele fijne zondag. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Mark gisteren met het NOS journaal. In het ziekenhuis in Amsterdam is de afgelopen nacht de dichter en schrijver Simon Vinkenhoog overleden. Vrijdagavond werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een hersenbloeding die hem fataal is geworden. Vinkenoog schreef tientallen dichtbundels en stond bekend als de oudste hippie van Nederland. Hij praatte graag en enthousiast over zijn drugsgebruik. In 2004 werd hij gekozen tot dichter des vaderlands. Simon Vinkenoog zou over een week 81 jaar zijn geworden. De ANWB-steunpunt in Lyon heeft tot nu toe veel werk om Nederlandse vakantiegangers met pech te helpen. Gisteren werd het belangrijkste steunpunt in Frankrijk 1800 keer gebeld met een verzoek om hulp. Dat is veel meer dan vorig jaar, zegt de ANWB. De meeste mensen die belden hadden last van een overhitte motor. doordat ze uren in de hitte in de file hadden gestaan. Ook vandaag verwacht de AWB meer dan duizend telefoontjes. In Urumqi, de hoofdstad van de Chinese provincie Xinjiang. hebben de autoriteiten een samenscholingsverbod afgekondigd. Ze willen voorkomen dat Oeigoeren en Chinezen opnieuw met elkaar op de vuist gaan. Veiligheidstroepen hebben op de verschillende plaatsen in Urumqi blokkades opgericht. Met name de belangrijkste markt wordt zwaar bewaakt week geleden vielen er meer dan 150 doden toen een demonstratie van Oeigoeren volledig uit de hand liep. het strand van Scheveningen is een pakket cocaïne gevonden van bijna 2,5 kilo. Op vier andere stranden in Zuid-Holland werden ook nog pakketjes gevonden. Daarin zaten onder meer spullen om de drugs mee te versnijden. De Aagse politie vermoedt dat de pakketten onder een boot waren bevestigd om de douane te omzeilen. Nederlandse volleyballers hebben hun tweede uitwedstrijd tegen China maar 3-0 verloren. Door de nederlaag zijn de Nederlandse volleybalmannen vrijwel zeker uitgeschakeld in het World League-toernooi. Het weer: meeste regen trekt naar het noordoosten weg. Vanuit het westen wat zon. Het is een graad of 20. Na vandaag af en toe zon en ongeveer 22 graden. Dit was het.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 in Hollywood, made it happen in the streets of Manhattan, Brooklyn, Queens, and Long Island Sound. and we were getting for miles around, rap, seriously down, this song's dedicated to the fact that you got to recognize pioneers and raps, come on! <laughs> mm <laughs>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 Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, mi vida verdrietig, maar ik ben ook blij dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben la fiesta, ya no anda el ben blij empuja a la tierra, la vida es un chiste ik contriste final. Un futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito.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 Het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je Mekstv op kanaal 45, 45.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 Zonnetje brand Zorg dat je ontspaant en zo over zijn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 In de avond gaan we verder, feestjes buiten ziet. Dus alle papies en alle mamis bouncing op de beat En in de avond gaan we verder. Feestjes buiten ziet. Dus alle papies en alle mamis. iedereen geniet. niet. Als het dag begint. Zonnetje brand, zorg dat je ontspant, Kan zo over zijn. Over naar de stad, zwemwaard, ooit richting het strand. Overal in Nederland is die zomerbij.